Before I fall in love, I'm preparing to leave her to scare myself to death, that's why I keep on running Before I Too much light running through my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 En ik zag in het stadion een dikke man, een dikke man die zei, en we worden kampioen, zei de dikke man, we voor de kampioen, zei de dikke man. Een dikke, dikke, dikke man, een dikke, dikke man, jij ja, die kan er wel van, jij die kan er wel van, jij die kan er wel van. Ja, en ik zag in het stadion een zieke heer, een hele chique heer. Pas vertel je wat een doelpunt, zei die zieke heer. Wat verter je wat een doelpunt, zei die zieke heer. En we worden kopioen, zei de dikke man. En we worden kopioen, zei de dikke man. Een dikke, dikke man, een dikke, dikke man. Ja, die kan er wel wat van. Ja, die kan er allemaal van, ja, die kan er allemaal van. En ik zag in het stadion een man met worst, een man met warme worst.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 En Zal ik jou eens even lekker zijn de mooie pijn! Zal ik jou eens even lekker zijn de mooie meid? een worst, een worst, zei de man met worst. Warme worst, warme worst, zei de man met worst. Pas maar duri, de een doelpunt zei de zieke heer. Pas maar duri, wat een doelpunt zei de zieke heer. En we voor de kampioen, zei de dikke man. En we voor de kampioen, zei de dikke man. Maar een dikke dikke man, een dikke dikke man. Ja die kan er wel wat van. Ja die kan me wel van. Ja die kan me wel wat van. Ja, en ik zag in het stadion een dominee, een dominee die zei: Het zal me zo een zorg zijn zei de dominee. Het zal me zo een zorg zijn zei de dominee. Zal ik jou eens even lekker, zei de mooie meid? Zal ik jou eens even lekker, zei de mooie meid? Warme worst, warme worst, zei de man met wors. Warme worst, warme worst, zei de man met wors. van verter waar de doelpunt, zei de zieke heer. Wat waar de doelpunt, zei de zieke heer. En maar voor de kampioen, zei de dikke man. En we worden kampioen, zei de dikke man. Ja, een dikke, dikke man, een dikke, dikke man. Ja, ja en het hond. kan vandaag gebeuren, hè? Voor uh, SV ja, zal van van voor twee kampioen worden. Vandaag daar uh, op het sportpark De Dogger man. in uh, Den Helder. En vandaar even deze gedraaid van uh, André van Duin en het voetbalstadion. Straks meer over het voetbal met uh, Jan van der Lede. Maar eerst nog even lekkere muziek, zo op de zaterdagmiddag. <riek> Wat dacht je van deze? Hier is Blur Lines van Robin Tick. Let me you pass through. I give you something big enough to tell your ass too. Swag on them even when you dread casual. I mean, it's not a whole barrel. hundred year not there when I pull my on side. Let you uh -uh. pay me back. Nothing like your leg guy. He too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I did watch and wait for you to salute and chew dead pimp. Not many women can refuse dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get the cue. I'm a nice Wat je doet, like. niet het plaatje van het uh, betere jatwerk Volgens mij wel. Je hoorde de ziel van Robin Tick. Ook een plaatje die we al een hele tijd niet meer gehoord hadden. Dus weer gedraaid zo bij uh, Sanford op zaterdag. Je hoorde de Blurred Lines...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 Afgelopen vrijdag voor een week door de politie aangetroffen. Er zijn vijf verdachten uit Wormerveer in Zaandam gearresteerd. Het pand blijft voor onbepaalde tijd dicht. Tot zover het Salvoortse nieuws. Ook na te lezen op de CFM app. En mocht je het nog niet hebben, is gratis te downloaden: Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Salvoort. Is hier he Hey Soul Sister.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 And it is Toto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 Ze gaan gewoon door. Uh, het is nog één minuut de officiële speeltijd. En eigenlijk zijn er hele kleine kansjes over de weer. HTC uh, heeft een beetje windvoordeel, dus pijnveld overwicht. Al onze, onze jongens, net in het nieuwste geval uh, Novel, Die is een lekker fel. Maar ik denk dat onze. Ik denk dat onze gemiddelde leeftijd uh, 22 jaar is tegen de uh, jaren 26. De nu van Philip wordt hoog ingebracht. De uh, roxy aan de bal wordt volledig op zijn uitgebreid. Een uitval nu van ACSC. Maar Arnold werd goed. Uitbal.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 En de officiële speeltijd is, uh, is verstreken, dus ik denk dat gewoon Wacht is op het sluitsignaal uh, en dan gaat de strafschoppen mee. Oké, okay, ja, daar word je nooit vrolijk van, de strafschoppen. Nee, dat zou... Dat uh... ja, dit wordt dat is een loterij natuurlijk. De, de achterbal moet overgenomen worden, de scheidsrechter is wel een Piet lukker, moet ik eerlijk zeggen. En dat is echt dag is uitgedrukt. Oké, okay. nou de, we gaan op naar de strafschoppen en daar komen we zo meteen weer bij terug Jan, dankjewel voor dit moment ja, is goed, is goed, is goed, goed. Oh, Oké, okay, tot goed. straks Dat was Jan van der Leden, spannend dus daarin Den Helder we, we zijn nog geen kampioen, maar we zijn hard onderweg, zo dadelijk de strafschoppen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 Die, zou, die werden tweede overall, omdat uh, in de, de hoofdklasse, om het zo maar te zeggen, de deelnemers in de LMP1-klasse LNP, allemaal uitvallers hadden. Waardoor uh, zij uh, als de tweede konden worden afgevlacht. Maar goed, we hebben in de, in de hoofdklasse de re twee rebellions. Uh, naast natuurlijk de Dragon Speed met uh, Renger van der Zanden, SP Racing, Toyota en. Uh,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 Yes, Den Helder, want de spannende wedstrijd is aan de gang. HCRC 2 tegen SV voor 2. De kampioenswedstrijd. Hoe is het met de penalties daar, Jan? Nou, de eerste net genomen, de HCRC. En Arnold Jong-Jan stond op een geweldige manier de eerste. Nu zijn wij weer aan de beurt voor de penalty. De heer, onze eerste. Roxy gaat hem nemen. Roxy groot op de keeper. Het is, het is ongelooflijk. Ja. Roxy, Roxy aanloopt. Nog het. Yes. Nou, ja, dus we staan eindelijk <laughs> op. Nog een paar, hoor. Dus wat dat Nog een paar te gaan, uh, Jan. <laughs> ja. Totaal vijf, hè, Max? Totaal vijf, ja. Tot, tenminste, als wij er uh, twee voor staan. No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 Arnold gaat weer naar de goal toe. Maar uh, in de tweede helft van die verlenging, zeg, iedereen viel om de kwam neer. Het voetbal was niet mooi meer. Dat was echt jammer. Het, was, uh, het duurt allemaal even hoor. Ja, nee. allemaal rustig naar de bal toe. En... De spanning is ook in de studio te snijden, langzamerhand. ACSC <laughs> <Ja. laughs> <laughs> neemt uh, de aanloop. Arnold staat met zijn armen klaar, armen wijd. En hij gaat er ook in, de bal. Nou, als we nu nog even doorgaan. Wat degene die uh, vandaag wint, uh, promoveert hij of uh, blijft hij in dezelfde ja, die klasse? Promoveert, die, die promoveert hij nu naar de, de tweede reserve, tweede klasse. De man of de man of the match, wedstrijd. Om het zo te zeggen, man of de match. Patrick van Noord gaat nu de penalty nemen. Keeper loopt terug naar zijn goal. Een beetje psychologische oorlogvoering. Patrick neemt zijn aanloop. Topper! Yes. We staan Yes. Zijn er veel Zandvoorters? Uh... Jan? Zeg je? Zijn er veel Zandvoorters meegekomen? Mee nou, we staan toch met de bus vol. En <laughs> Uh, ik denk om dat 15 die met de auto is gekomen, dus het is echt wel uh, echt wel leuk, Bloed bezet. En gigantisch veel jeugd van HCSC uh, natuurlijk. Ja. Zo, die, die zorgen voor een hoop erbij. Ze staan nu allemaal achter Arnold Jonge Jan. Maar die is zo stouw zijn, krachtig. Aanloop. Uh, over, over, over, over. <laughs> ja, dat is twee mis. God wat sneu. Ja, wat vervelend nou! <laughs> Wat vervelend nou hè Jan? <laughs> ja. <laughs> <laughs> Neem nog een slokje van mijn bier. Man. Uh, Daan de Gielsen gaat nu de van ons nemen. Deze Winnen, is het, toch? Ja, Dit is de winnaar. Als Daan hem scoort, zijn we. De keeper is uh, allemaal rondjes aan het lopen en gek aan het doen. Om Daan uit zijn spel te halen. Daar laat ik me niet kijken, maar... Dockens, ja! hey, hey, hey, hey. Gefeliciteerd! Grandioos, Jan. We hebben gewonnen, hoor. Gefeliciteerd. Wat zeg je? Gefeliciteerd, Jan. Ja, dank En uiteraard de hele ploeg van uh, voor twee kampioen geworden. En terecht, hè?